Al jaren mijn bloed. Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker. Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl Gelukkig getrouwd? Ik ook.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 1 over 11, goedenavond. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Aldena. Goedenavond. Het onderzoek naar de explosie in Utrecht gaat morgenochtend verder. Men wordt volgens RTV Utrecht ook verder gewerkt aan het herstellen van het gas, water en licht in het getroffen gebied. De politie zorgt ervoor dat mensen s'nachts niet in het afgesloten gebied kunnen komen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 De Europese luchtvaartautoriteit adviseert om niet boven Iran te vliegen. Dat heeft te maken met de aanhoudende spanningen en dreigingen... van de Amerikaanse president Trump. Hij dreigt al langer met militaire actie in Iran... vanwege de dodelijke protesten daar. KLM meldde gisteren al dat ze helemaal niet meer over Iran vliegen. En morgen is het World Pizza Day. Inderdaad, Wereldpizzadag. Ja, Ook in ons land wordt er enorm veel van gegeten. En volgens een bekende keten kozen Nederlanders vorig jaar het vaakst voor... De pizza pepperoni. Oh, dat zou ik niet zeggen. Nee, wat zou je zeggen dan? Ik denk, ja, pizza Hawaii. Maar pizza Hawaii is natuurlijk een hele discutabele keuze vanwege de ananas. Mm -hmm. Of pizza margarita. Dat is toch een beetje de, de vanillekeuze. Nou, de margarita, de klassieker inderdaad. Die staat op twee. Die is ook oh, enorm okay. populair. Maar dan, je haalt het al even aan. Laat het de Italianen niet horen. Vorig jaar was de grootste stijger van bestelde pizza's in ons land. De pizza Hawaii. Met ananas dus. Oh. Jij bent fan. Ik ben groot fan van de pizza Hawaii. Nou ik, zou het dus, nou, ik lust het wel, maar ik zou het dus nooit bestellen. Waarom niet? Ja, omdat ik het daar niet lekker genoeg veel vind. Dan neem je toch net eerder een ander. Ja. Weet je wat ook een ongewaardeerde pizza is? De pizza, en dan moet ik het goed zeggen, volgens mij een Napolitana. Met anchovies. Heerlijk zout. Nou, dat is toch hoor. Oh, wat <laughs> is dat vies zeg. <laughs> Ja, dan gaan we het echt niet over hebben. We gaan snel door naar het weer. Het weer van Weerplaza. Vannacht is er af en toe regen bij een graad of vier. Morgen start grijs, maar later krijgen we zon. door dan negen graden. Allee, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en op de weg is het lekker rustig. Flitsmeister meldt geen files en ook geen flitsers. Maar wel mensen met een hoop lekkere pizza smaak. pizzasmaak. Make... Napolitalië moet het echt een keer proberen, Alleen. Nee, is echt heel vies. Allesjeblieft is gewoon lekker. Lekker nee, zout. heel vies. Dit is direct my blood. I would always wonder about a hundred different ways Of how to make it one day and never let my fortune change Each day was another ride that would move with the speed of my desire Ever getting any younger Is what the old man said Don't give in to the strain That you're under Endlessly I used to try I refuse to lose This time Fireboy DML, Nico Santos, buddy bij Kim Music. 48.000 euro. Het verboden woord. Zoveel geld was er afgelopen week op te halen hier op Kim Music. Ja, vanaf de afgelopen maandag was er één woord compleet verboden. Tenminste, voor de Q-DJ's: het woord beetje mocht niet uitgesproken worden. Nou, zeiden de Q-DJ's het woord dan wel. Dan kon je de Q-app op een grote rode klop drukken. En dan werd je teruggebeld. Maakte je uh, 500 euro op je rekening rijker. Klinkt wel makkelijk, maar het, het viel echt vies tegen. Want het is dus 96 keer in totaal gezegd. Ja, zo vaak dat, dat ik echt naar de radio op zit te luisteren. En dat ik dacht, wat is het een domme, domme verspreking ook. Uh, <laughs> nou, bereid je even voor. Ik ga je even in, in vogelvlug meenemen door deze week. Voort. Nou, we zijn begonnen. Ja, ik heb heel erg het gevoel dat ik op een mijn zit. Ik ook. Meteen aan het werk. Ook een beetje zoals minister. Oh, ik, ik heb het gezegd. Oh, nou, Hoe kan dit nou toch? Record gezet. Het is nog nooit zo snel gezegd. Nou ja, ik zeg het gewoon heel vaak. Ja. Een beetje een beetje een beetje, beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje. Inmiddels zit ik op elf keer. Jij hebt het nu vanmorgen ook drie keer gezegd. Ja, ik bouw een beetje. Oh! Nee, joh. Ah. Oh. Ja, het kan nog glad zijn, vooral in het noordoosten, maar het is wel een beetje aan het beetje, Het is bewolkt, af en toe een buitje. Ik zei... Duitje. Klinkt bijna hetzelfde. Morgen een beetje. Oké, okay, graad of tien. Als je denkt, wat hoor ik? Dat is het geluid van een sluspuppermachine. Die heb ik gehad van nachtcollega Judith. En die heeft hem natuurlijk hier laten bezorgen... om mij een klein beetje uit te doen. Oh, Judith Eijk. Hallo. Wat ontzettend attent van jou. Ben je ook een glaasje of niet? Of ben je toch een beetje bang dat er misschien iets... Oké. Okay. Alle berichten die binnenkomen lezen we wel voor. Maar daar moeten we wel een beetje hinkelend ja. doorheen. Zij het echt? Oh, oh. Welk woord is dat ook alweer, Wim? Ja, dat trap ik niet in, hè? Nul keer gezegd en daarna zei ik het vier keer. Zo'n beetje achter elkaar. Kan beter, kan beter hè. Hoe schat je je kans een beetje in, mag zien? Angela, ik neig een beetje meer naar niet, maar toch een voorzichtige repeat. Erik, ik moet er een beetje aan wennen, maar voor nu een repeatje... Hoi Nou, nee... Nog een keer laten ja? worden, we staan een beetje door elkaar. He. Oh, oh, oh. maar jongens! Ik wil dit niet meer! Ik heb dit uur dus een, uh, een gast in de studio, die het verboden woord wel mag zeggen. Om mij er een beetje doorheen te loodsen, kun je jezelf een klein beetje bekendmaken. MUZIEK is hij een beetje? Zeker? Oh, ja, nog oh, niet. Casper <laughs> <laughs> <laughs> Kasper er verkent zich Hey, goedemiddag. Heb ik ook nog even een leuk eigen nummer voor deze week? Extra toepasselijk. Beetje, beetje. Beetje. Oh, oh. oh. Ja. Ik laat jou heel veel aan het woord dit uur. Een eh, uh, uh, verliefd. Is dat dan het idee dat ik morgen een beetje ga mee? Bijvoorbeeld. Oh, oh. Tommy. En nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd de web... bent. Oh, nee! Nee, nee! En hoe gaat het met synoniemen? Stukje? Pissie. Beetje. Nee, het is niet gezegd, toch? Ja, ik weet niet of het een uh, compliment is. Uh... Nee, nee, ik werd een beetje. Oh, uh, uh, uh, ja, ja, damn Martine, hallo. Waarom ben jij nog wakker? Een beetje aan het rommelen en uh, een beetje aan het luisteren. En, uh... Een beetje aan ja. het wachten tot ik het verboden woord ga zeggen, misschien, of niet? Ja, volgens mij zei je net. Oh, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, ja. nee. Welk festival zou je ingaan gaan dan? Ik moet nog een beetje... Ja, dat was die. Jammer. Nee. Ja, ja, absoluut. Dit is natuurlijk een beetje jinxen. Het gaat me nou, best wel uh, iets wat goed af. Wat een goede week. Ja. Man, hoe heb je dit gedaan? Vooral focus. Waar een beetje op je woorden letten. Oh, oh, oh ons in de studio, Wim van Helden staat op uh, nummer 2 in het klassement. Als hij het twee keer zegt, dan hebben wij gedeelde nummer 1. <lacht> also, waar gaat de fete van Filia eigenlijk over Wim? De Vader van Filia gaat over een, uh, een prinses. Uh, ze komt overal, het is een beetje talent in de lucht. Ja, daar ga je! Zeker! <lacht> <Niet meer. Okay. lacht> ga maar lekker door, Gaan maar lekker um, door. Die voelt zich dus gewoon uh, ontzettend uh, alleen uh, en die zoekt, die zoekt naar een beetje, ja... <lacht> van het verboden woord 2026. Judith Eijk en Joost Winkel. Ja! De nummers 1 op de Wall of Shame. Mike Keilsenga en Wim van Helden. Hoi, ik ben Kane. En mijn slechte eigenschap is dat ik denk... dat ik een week zou kunnen doorkomen zonder één keer het verboden woord te zeggen. En ik denk dat heel veel mensen dat ook denken... maar proberen maar eens, het is echt veel moeilijker dan je denkt. Mocht je alle leuke gezichten er trouwens nog bij willen zien... beelden vind je op QMusic.nl of in de QMusic app. Q.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 Like I'm deep on the water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven 24/7. Stuck in my pain. Somebody left. Will never be the same Temptation and Smashing to Pieces, Somebody Like You, bij Q. K. Ryan Desen Chante komt eraan. Kan je die volumeknoppen alvast naar rechts slingeren. En dan is het voor marshmallow wel, met Holy Water, nu bij Q. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angels callin'. Never got to say what I want. Never be the same with you go Another can for the lost ones fallen, One tear for the broken heart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 Chantez Liga. Ik moet bijzonder nodig naar de wc sinds 30 seconden. Dus ik ga het kort houden. Maar we spelen Who the Fuck is Kane? Helaas onder mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman. Want die is uh, een dagje vrij. Dus je moet het alleen even bij mij doen. Maar gelukkig heet ik Kane en heet het spel Who the Fuck is Kane, Dus we komen er zo uit. Het is gewoon Wie Ben Ik, Wie Is Het. Je mag zo meteen 09099596 bellen of Kane sturen met een berichtje via de Q Music App. C-A-I-N. Word je teruggebeld, dan mag je eerst een ja of nee vraag stellen... En dan een gokje wagen. Heb je het goed, dan win je een all-in arrangement voor vier personen bij Pan Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bonen, onbeperkt gourmetten... En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Pan Drankenpakket. Nou, wel op een rijtje. Grote vraag is natuurlijk dan: wie ben ik? Ik geef je vast één hint: ik ben een buitenlandse vrouwelijke bekendheid. Nou, Wil je meedoen met Hoe de fuck is Kane? Stuur dan nu Kane met een berichtje via de Key Music App. En Morgan Wallen, What I Want, for je zo. Said, ja, ik ga zo snel plassen. Winterdippers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg hey, hey.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 De volgende pascode-loterij-winnaar. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig, van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Met 463,9 miljoen... heeft de Postcode Loterij dit jaar... meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Deze week in de bonus... alle Melk Unie Breaker per stuk 99 cent. Alle Chocomel en Fristiliterbakken... 1 per 1 gratis. Alle Igloo Viscuisine en viskraam. ook 1 per 1 gratis. En lees Cheetos en Derolds... Rito's Value and Party Packs. Twee stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor Knap... de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. Knap, de bank voor ZZP'ers. Albert Heijn bezorgt ook vers pakketten. Zoals Nassi of teriyaki. Naki, precies, vers en makkelijk. En nu 10% korting op een verspakket en benodigdheden. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge, de musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je tickets via Musical.nl. Q-Music. Kane slobben. Who the fuck is Kane? Spelen we naar Morgan Wallen en Tate McRae. What I want. Q sounds better with you.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 Van Wallen T. McRae, What I Want, bij Kim Music. Adam Lambert komt er dus zo aan. What do you want from me? Leuk, mooi achter elkaar. Eerst dit. Dan ga ik voor... Marianne oh, Kramer. Jan Smeet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga voor Mark Rutte. Voor die app. King. Who the fuck is Kane? Davy, goedenavond. Goedenavond. Welkom in de Hoe Kane. Ik ben vandaag een buitenlandse vrouwelijke bekendheid. En het is aan jou de taak om eerst een ja of nee vraag te stellen. En dan mag je een gokje wagen. Maar voordat we daar aan toe komen, Davy, hoe gaat ja. het met je? Heb je een beetje een leuke vrijdag? Ik, ik heb zeker een leuke vrijdag. Ja. En wat maakt het dan zo'n leuke vrijdag? Nou ja, ik ben uh, sinds kort gaan samenwonen met mijn vriendin en die is nu afrondend van haar studie in Zutphen en we wonen nu in Groningen, dus, dus ze komt elk weekend richting mij toe en vandaag was weer de eerste dag dat ze weer bij mij was. Wow, wat een eindje van Zutphen naar Groningen. Ja joh. Dan kan ik me goed voorstellen dat je er blij mee bent dat je dan uh, niet meer het hele pokke-eind steeds af hoeft te leggen. Nou ja, dat dus. Ja, dus ik ben blij dat ze er weer is. En ze komt dus van Zutphen naar Groningen. Klopt, ja. Want er gaat niks boven Groningen. Zo is dat. Hé, <laughs> hey, Davy, wat leuk, man. Wat, wat, ja, kan ik me goed voorstellen dat je een leuke vrijdag hebt? Absoluut, 100%. Uh, en dan kan het nog zomaar eens zijn, Davy... dat jij met het eerste gokje je vrijdagavond nog beter gaat maken. Uh, eerste vraag is natuurlijk, wat is jouw ja-of-nee vraag aan mij? Um, ko Komt deze persoon 30 juni naar de Johan Cruijff Arena... 30 juni naar de Johan Cruijff Arena. Nou, ik, uh, zover ik in ieder geval weet, niet. Ah, oké. Okay. Dus ik, ik denk oh, dat je op Bruno Mars zat te munten, of niet? Nee, nee, nee, nee. Wie komt er dan op 30 juni? Ik zat uh, te munt op iemand anders, want dat is geen vrouwelijk. Uh... Maar op wie zat je ik dan? Zat op, ik zat op Helene Fischer. Oh, komt hij naar de Johan Cruijff Arena? Ja? Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat zijn Johan Cruijff gaat vullen, joh, joh. Ja. 30 juni, tot ik ja, 360 tour. Maar goed, Davy, dan is het natuurlijk wel de vraag... WHO THE FUCK IS Kane? Ja, dat wordt wel lastiger. Ik, ik, uh, ik ga gewoon iets zeggen. Ik denk uh, Dua Lipa. Dua Lipa! Nee, helaas. Helaas. Ah, uh, chips. Maar ik wens je wel een heugelijk en fijne avond, Davy. Een um, fijne avond. Hoi, hoi. Fleur, goeie avond. Goeie avond. Wat is jouw ja-of-nee vraag? Um, is het een echt muzikaal icoon? Is het een echt muzikaal icoon? Uh, wanneer noem je iemand een echt muzikaal icoon? Ik heb even een concrete uh, definitie hierbij nodig. Eh... Um, um... Nou, als je rond bent en iedereen echt naar je concert uh, wil ja, komen... als dat de definitie is, dan durf ik wel te zeggen... Dit is een echt muzikaal icoon. Oké. Okay. Ja, is de vraag. Who the fuck is Kane? Is het Madonna? Madonna! Ja. Oh, nee, helaas, het is geen Madonna. Helaas. Fijne avond, Fleur. Fijne avond. Hoi, hoi. Rick! Goedenavond. Goedenavond. Er zit een beetje vertraging op de lijn, heb ik het idee. Rick, wat uh, oh. is jouw ja of nee vraag? Um, is ze Amerikaans? Is ze Amerikaans? Dat ga ik toch even dubbel checken of ze daar nou is geboren. Uh, ja, ze is Amerikaans. Who the fuck is Kane? Um, is het Taylor Swift? Taylor Swift? Uh. Nee, ook geen Taylor oh, nee. Swift, Rick. Helaas. Oké. Okay. Maar ik wens je wel een fijne avond. Bijna avond. Zijn we toch weer wat dichterbij gekomen, hè? Mocht je nou mee willen doen met Who the Fuck is Kane, stuur dan even Kane. C-A-I-N met een berichtje in de Q-Music App. Hey. Love of me, 'cause you're doing it perfectly. Welkom in Who the Fuck is Kane. Uh, we weten tot nu toe dat ik een buitenlandse vrouwelijke bekendheid ben. Ik ben een Amerikaanse ja. zangeres. Kunnen we inmiddels wel verklappen. En ik ga ja. niet op 30 juni optreden in de Amsterdam Arena. Ik ben geen Dua Lipa, geen Madonna en geen Taylor Swift. Dat is alles wat we tot nu toe weten, Thijs. Oké. Okay. Mag jij een ja-of-nee-vraag aan toe gaan voegen? Heb jij een eigen parfum? Zo, daar stel je me wat. Ik denk het wel. Ik vind deze persoon daar wel. Ik kan nog even dubbel checken. Ja. Ik heb een eigen parfum. Ik heb een eigen okay. parfum. Who the fuck is Kane? Selena Gomez. Oeh. Uh. Nee, helaas. Maar ik vind het wel een hey. heel goed gokje, Thijs. Dank je. Uh, nee, ik ga niks verklappen. Ik ga wel niks verklappen. Okay. Uh, Thijs, <laughs> ik wens je een fijne avond, hè? Yes, topie. Dank je wel. Hoi, hoi. hoi Melanie. Hoi. Hoi. Wat is jouw ja-of-nee vraag? Uh, had deze persoon een relatie met JC? Had deze persoon een. had of heeft? Ja, heeft. Geen idee eigenlijk. Ja, want als het. Beyoncé heeft een relatie met JC. Maar ik oh, weet niet no, of hij je... dan heeft. Dan heeft. Uh, in dat geval, nee. Oh. <laughs> Who the fuck is Kane? Dan moet ik wat anders gokken. Ehm. Um, um, ja, geen idee. Geen idee, Ik denk, ik noem maar wat Whitney Houston. Whitney Houston, want al weet je het niet, dan gok je op Whitney. Daar zat een grapje ergens in, maar oké. Wel blij dat je lacht, dat waardeer ik wel. Whitney Houston, helaas niet goed. jammer. Maar ik wens je wel een fijne avond, Melanie. Dankjewel, Tom. Hoi. Doei. Joost. Hey. Het is een fijn wederzien, Joost. Ik heb je lang nee. niet meer gehoord op de vrijdagavond, heb ik het Nee, klopt. Maar we ja, hebben ook ja, kerstdagen goed. gehad en alles, hè? Ja, klopt. En uh, ja, goed. Verandering in leven is ook een verandering in stijl. En uh, ja, ik ben er weer. Gedoe, gedoe, gedoe. Gedoe, gedoe, gedoe. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. Joost, wat is jouw ja- of nee-vraag? Uh, heb jij toevallig een wasbeeld beeld staan? Maar dan natuurlijk zo. Nou, ik denk dus van wel. Ik ga dat... In Amsterdam bedoelen we dan even specifiek, hè? Ja, nou, misschien. Uh, laat me even snel kijken. Ik denk namelijk dat ik namelijk niet in Amsterdam sta, maar wel in andere Madame Tussaus over de wereld. Dus het, is, het antwoord is ja, maar niet specifiek in Amsterdam. Oké. Okay. Who the fuck nou. is Kane? Kane, ben jij ja. toevallig Ariana Grande? Nou, nah. Joost. Okay. Ik ben Ariana Grande! wel, Ongelooflijk. Vierde keer. Vierde keer dat je dit spel wint in dit inmiddels... Uh, nou, ik denk dat het, dat het drie jaar is inmiddels dat we dit spel spelen. I don't know. Ongelooflijk Joost. Uh, ja, weet jij wat je hebt gewonnen? Kan je inmiddels het hele riedeltje denk, zelf wel opdreunen? ja Weet ik niet. Stefan is er niet, dus zet hem maar op. Jij wint Joost los. Een, een all-in-party-arrangement bij Palm Party House in Zwijndrecht... met all-in-drankjes uit uh, het drankenpakket en gratis gourmetten Ja, 8,5. 8,5. Je krijgt er applaus voor. Ah, Oké, okay. <applaus> dankjewel. Ik zal ook nog één keer even, even voor de volledigheid. Ja, Jij wint volledigheid. een all-in-arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Ja, hartstikke fijn. Hebben we er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. We gaan dat even inplannen. Mooi, Joost. Ik wens je heel veel plezier met het prijspakket. En uh, nou ja, misschien moeten we dan wel weer even wachten voordat, voordat je weer meedoet met dit spel. Ik wilde zeggen tot ja. volgende week, maar je hebt inmiddels al vier keer gewonnen. Ja, never mind. Uh, ik, uh, maak me de, de winst maakt me niet zoveel uit. Vindt het gewoon leuk om mee te doen. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk om te horen. Ja. Joost, fijne avond! Ja, oké. Jij ook één. Hoi! bij Q Music. Het lijkt een beetje op TikTok FM hier. Want we schieten van de ene TikTok-hit zo meteen naar de andere TikTok-hit. Zo meteen gaan we de zaterdag namelijk fout van start. En dat doen we met de George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Nou, dat is inmiddels uh, eigenlijk ook wel een grote TikTok-sensatie te noemen. Maar gelukkig zijn we ook gewoon nog lekkere Top 40-hits. Damiano David hoor je straks ook. In de Q-nacht. Veel plezier. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 Op Second Law vond ik wat ik miste. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manitan, manitan. Bestel op manytan.nl. Fans van voordeel opgelet. 1 ster beter levens carbonade, 700 gram maar 459. En deze week nergens goedkoper. Wit of rode druiven. 500 gram voor maar 1,19. Fans van voordeel. Aldi. Manitan, manitan. Alles voor